Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De schade in Odessa valt mee na de beschietingen van Rusland. Dat zegt het Oekraïnse leger. Eerder vandaag werden meerdere raketten op de havenstad afgeschoten... zegt correspondent Geert Grootkoerkamp. Koorkamp. Zo gaan om vier uh, raketten uh, die daar zouden zijn afgevuurd. Uh, twee daarvan zijn in ieder geval uh, onderschept door Oekraïns uh, luchtafweer geschud. Maar twee hebben dus inderdaad de haven bereikt. En daar zou een pompstation zijn geraakt, maar de schade lijkt dus mee te vallen. De timing is wel opvallend. Gisteren maakten Oekraïne en Rusland afspraken over de export van graan... Over zee. De haven van Odessa is nodig om dat plan uit te kunnen voeren. Een adviesbureau in Amsterdam moet een ex-werknemer 10.000 euro betalen... omdat ze onterecht is ontslagen. Ze zou na een vrijdagmiddagborrel bij een klant een tas hebben gepikt... Express zei het bedrijf en dus werd ze ontslagen. De rechter is het daar niet mee eens en denkt dat het een onhandige dronkenmansactie was. Een loslopende koe heeft vanmiddag voor een flinke chaos gezorgd op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Het dier vond het maar saai in het weiland, stapte door de sloot en liep vervolgens twee kilometer over de snelweg. Meerdere rijstroken moesten worden afgesloten. Inmiddels is het dier weggehaald en is alles weer open. En na de laatste nacht van de beroemde Vierdaagse Feesten... stonden ook vandaag de schoonmakers weer vroeg klaar... om alle troep in de straten van Nijmegen op te ruimen. Het is veel werk, maar schoonmaker Kees vindt het mooi. Ja, het is gewoon leuk om te doen. Ja, we hebben ja, veel plezier in ons werk. Als we door de stad inrijden, we maken alles schoon... en je kijkt later, dan, ja, je hebt toch eer van je werk als alles op is geruimd. De Vierdaagse Feesten trokken dit jaar ongeveer 1,5 miljoen bezoekers. Dat zijn er iets minder dan tijdens de vorige editie in 2019. Dat komt volgens de organisatie vooral door de hitte op dinsdag en woensdag en de regen op donderdag. Het weer nog, af en toe wat stapelwolken. Het is wel droog en er is ook veel zon. Het is een graad of 22 in het noorden. In Zuid-Limburg wordt de 27 aangetikt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op DA 2 vanuit Utrecht naar Amsterdam staat een kapotte auto bij Afrit Vinkenveen. Dat veroorzaakt 4 kilometer file en 10 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. En 10 minuten vertraging heb je ook op DA 27 vanuit Utrecht naar Almere. 5 kilometer file tussen Beeldhoven en knoopend Eemnes. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort. Is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Zandvoort op zaterdag. Ik kan nergens heen. Maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen. Ze heeft flessen vol tequila. Flessen vol gin en dan neem ik mijn gitaar mee en mijn gouden ring. Er zijn vliegtuigstoelen, miljoenen bij bedoeling en bovendien zijn er limousines. En er zijn leugens over sterren die we toch nooit zien misschien. Neem ik Spanje als besluit en laat mijn schepen achter.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 Misschien... Nee. Uh, alle regio's uh, in Nederland nu echt vakantie hebben dan rijden we deze als eerste naar het nieuws en weer van 4 uur Halliday in Spain, uh, mooie, mooie tip om uh, daar even heen te gaan hè? het is altijd uh, beter dan Nederland zullen we maar zeggen, van de uh, Countercrows en uh, bluff het derde uur alweer, mannen. Gaat goed? Ja, het gaat lekker. Alles onder controle, Albert-Jan wij, uh, wij hebben alles onder controle. Ja. Het is nu 2 tegen één. Hè? Dat twee is tegen 1, ja. Dat is ja. Ook wel leuk. Ja, nee, daarom. Maar ik heb er nog niks van gemerkt. Ja. Kom maar op, kom maar op, kom maar op. Ja, nou, uh, wat gaan we doen, uh, derde uur? Nou, uh, de, we kunnen natuurlijk met één oog kijken naar uh, de uh, uh, individuele tijdrit... die momenteel verreden wordt. Uh, de voorlaatste etappe over een afstand van 40,7 kilometer... En uh, ja, de eerste die, uh, die echt uh, de hoogste Nederlander... hoogst gekwalificeerd in het algemeen klassement... die is om uh, tien over vier aan de beurt. En dan heb ik het natuurlijk over Bouken Mollema. En uh, vier minuten daarna, ik uh, de, ja, de, kan bijna wel zeggen... de, de, de... Ja, de verrassing van deze tour. Wout van Aert, de Belgen. Ja, geweldig. Dat is, die heeft echt deze tour uh, uh, gedomineerd. Maar de grote jongens, uh, die camp was tegen vijf uur aan, uh, aan uh, de beurt. Allereerst dan uh, Gerard Thomas. En om twee minuten voor vijf gaat Pogacar van start... en gevolgd om vijf uur door de gele truidrager Jonas Vindicard. Nou, Pogacar moet een kleine vier minuten goedmaken... dus die moet wel heel snel zijn. En... Uh, dat, uh, om dat uh, goed te maken. Maar ik denk dat het inmiddels al uh, ja, eigenlijk wel een beetje een voorbe voorbeslissing was. Want dat we hebben, wat dat betreft hebben we afgelopen week een schitterende tourweek gehad. Eh. Ja, zeker, zeker, zeker. Met, met ontsnappingen van Pocacar tot een paar keer door. En we uh, hebben bijna, on bijna onderuit. Chart helemaal onderuit maar een prachtige Tourweek hebben we gehad. En uh, Wout van Aert, ja, je vertelde het uh, net, hij is gewoon... Uh, in Nederland is hij geadopteerd uh, eigenlijk. Van, uh, ja. uh, ik zag al uh, inderdaad uh, bij, uh, bij, uh, op televisie het avond uh, de café, hoe heet dat? Avondetappe. De avondetappe. Op uh, televisie uh, dat ze het uh, inderdaad uh, wilden dat Wout van Aert uh, ging winnen. Hij wordt gewoon als Nederlander gezien, zo langzamerhand. Klopt, want dat, dat, de, de team uh, heeft zo goed samengewerkt. En op een dat was Wout van Aert. Nou, die zat boven, vooraan in, uh, bij de ontsnappers. En ik dacht van, nou weet je wat? Ik, uh, hier zit niks interessants bij. Ik uh, stop ermee. En die wachtte gewoon tot hij weer bij, uh, bij Jonas was. En bij Pocacar. En uh, fietsen dan weer daar gelijk ja, mee. Kijk even, even later. Weer zit hij weer in die kopgroep. Nee, die heeft echt een verrassing uh, van, uh, van deze tour. Wat mij betreft. Goed, uh, daarnaast. Uh, er wordt nu geraced in Frankrijk. Ja, ja. Want de kwalificatie van de Formule 1 is uh, zojuist begonnen. Uh, met nog ruim negen minuten te rijden. Ze zijn allemaal op uh, softs vertrokken, om het zo maar te zeggen. En de snelste tijd voorlopig uh, bij uh, Leclerc. Gevolgd door Verstappen en PRS. Maar goed, we hebben nog ruim negen minuten te gaan in die Q1. Dus wat dat betreft nog allerlei. Uh, wij volgen dat natuurlijk nauw voor u de komende, het komende uur. Ik ben groot fan van de Formule 1, maar niet uh, van dit uh, circuit van nee. Paul Ricard. De, de, de dat dat, uh, dat stre ja. streepje circuit. Dat, uh, Olaf Mon zei te ook rijden. al: dit is het laatste jaar dat ze daar rijden. Maar Spa uh, staat ook op de, op, uh, op de nominatie om geteel, ge, ge, gelicht te worden. Dat vind ik weer zonde. Dat, dat dat zou ik ook jammer vinden. Maar goed, de infrastructuur is al daar is dermate ingewikkeld. Dat er wellicht uh, daar geen Formule 1 meer is in de toekomst. Nee, daar zou uh, Zuid-Afrika voor in de plaats komen. Ja. Maar die krijgt het waarschijnlijk ook niet voor elkaar. Dus uh, nou. laten we hopen dat het dan toch nog uh, spa blijft. Goed, uh, wij volgen ook dat voor u het komende uur. Wat ook uh, gevolgd wordt, en dat is om half vijf... het dieren van de week. En die luistert naar de naam Whiskey. En kwart voor uh, vijf jaar, het gedicht van de dag mag natuurlijk ook niet ontbreken. En uh, het heeft de, de pakkende titel en de meest voor de hand liggende titel, De Tour. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende uur ook te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, www.zfm-live.nl, kijk je live mee. www.zfm-live.nl En uh, je bent uh, rechtstreeks in de studio aan de Tolweg. Tina, is dat mooi of is dat mooi? Dacht ik wel. En hier is uh, Earth, Winter, Fire. Hey. Take a little time, come and see, move with me, give a little sign. I'll be there after a while. Nou, de kwalificatie in Frankrijk is in volle gang. Daar hebben we het uiteraard over de Formule 1. En uh, ja, nu uh, moeten de startplekjes uh, bepaald uh, worden. En daar hebben ze drie uh, Q's voor, uh, zeg maar. We zitten nou in de Q1, uh, zoals dat heet. Nog uh, drie minuten daarin te gaan op de eerste plek op dit moment. Leclerc. De tweede Max Verstappen die nu weer een outlap gaat nemen. Dus misschien zometeen nog sneller op de baan nog een ronde kan zetten. En Carl Sains staat op dit moment op de derde plek. En hoe gaat het met de teamgenoten van, van Max? We hebben het over Perez. Ook die is aan zijn outlap bezig en staat op dit moment op de vierde plek. Meer autosportnieuws hoor je zometeen uiteraard bij de Pit Report. Dat doen we na deze van Eddie Murphy. We blijven toch wel een echte fan van, hoor. Van de disco-muziek. Zoals uh, deze plaat uit de jaren 80 van uh, Eddie Murphy. hoor, de Party All The Time. ZFM, Race Radio Pit Report. Pit Report. Nou is het zo'n Party All The Time uh, in uh, Formule Engeland, uh, Albert-Jan. Nou ja, laten we even teruggaan naar afgelopen vrijdag. Uh, dat was natuurlijk wel geweldig dat Nick de Vries... Uh, de eerste vrije training mocht rijden in de Mercedes van Lewis Hamilton... En Nick de Vries kijkt met tevreden gevoel terug... op zijn vrije training in Frankrijk namens Mercedes. Al had de 27-jarige coureur liever nog net iets scherpere rondetijden neergezet. De Vries kwam tijdens de eerste vrije training op Paul Ricard... tot een negende tijd. Hij reed in de auto van Lewis Hamilton, zoals gezegd. Elk team moet minimaal twee keer dit seizoen een rookie... een kans bieden tijdens een training. De Vries stapt ook zeker nog een keer dit jaar... als de vervanger van George Russell in op. Ik maakte tijdens mijn tweede ronde op een zachte band wat foutjes. Anders had er nog wel een betere rondetijd in gezeten, dus Nick. Ik ben competitief ingesteld, dus dat blijft dan ook een beetje hangen. Maar ik ben blij dat ik wat werk heb kunnen verrichten voor het team. En Max Verstappen is nog niet geheel uh, gerust over, uh, uh, over de, deze race in Frankrijk... Want uh, ook Max Verstappen heeft tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk de derde tijd neergezet. Over één ronde waren beide Ferrari-coureurs sneller. De WK-leider bleef, uh, bleef zich nog wat langer focussen op de snellere ronde. Maar een moment, momentje tijdens zijn laatste push voorkwam een tijdsverbetering in de zogeheten long runs. Goed, dan hebben we het uh, uh, uh, uh, uh, Ferrari-coureur Carlos Sainz start morgen uh, achteraan in Frankrijk. Carlos Sainz start de Grand Prix van Frankrijk morgen vanuit de achterhoede. De Ferrari-coureur is toe aan zijn vierde motor, wat leidt tot een gridstraf. Vrijdag jongsleden werd al bekend dat Sites een nieuwe motoronderdeel gebruikte, de zogeheten Control Electronics, CE in het kort. Dat kwam hem al op een straf van 10 plekken te staan. Zoals verwacht volgden op zaterdag de andere onderdelen van zijn krachtbron. En daardoor moet hij helemaal achteraan beginnen. Hetzelfde geldt ook voor Haas-coureur Kevin Magnussen die ook zijn vierde motor al gaat gebruiken. We kijken nog even naar de stand in het WK... want er is natuurlijk vorige week wel weer wat gebeurd... qua punten, om het zo maar eens te zeggen... Want uh, ja, Max blijft natuurlijk vooralsnog wel leider in het uh, algemeen klassement... voor het wereldkampioenschap met 208 punten. Maar hij wordt nu uh, wat dichterbij op de hielen gezeten. Nou, nog niet op de hielen. Door Charles Leclerc met 170 punten. Op een derde plek vinden we Sergio Perez met 151 punten. 4 Carlos Sainz en 5 George Russell. En vermeldenswaardig is natuurlijk uh, ja, Valtteri Bottas met 46 punten op een negende plek. Uh, hoe staat het bij de Q1? Is achter de rug? Ja, gaat heel goed. Leclerc heeft de eerste plek behaald in de Q1. Voor Max is er een P2 vlak achter Leclerc. Uh, Sainz uh, staat op de derde plek en Peres op plek nummer vier. Nou, daar hebben we de top vier even meegenomen van de Q1. Inmiddels ten einde en zometeen uh, volgt uiteraard Q2. En ook die houden we in de gaten, Albert-Jan. Doen we. Oké, okay, dankjewel de voor de Pits Report. ogen Uit een sprookjesboek geslopen kwam ze voor mijn ruitje staan en zei...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 Het is voor de tijd, Je kunt het ook aan mij kwijt. Weet. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Rande virus naar het zuiden Holland plat in de Spaanse zon Geen bewegingen te krijgen Spaans benauwd in Spaans beton Ik wil wat doen deze zon Zou aan te brand, wat moet ik deze lijn... So Leuk, hè? Twee uh, nederpopplaten uh, achter elkaar. Als eerst de bloem en even aan mijn moeder vragen. Een kaartje van vijf gulden, jongen. Jonge. Dat is twee euro uh, nog iets. Dat is echt helemaal niks, uh, Benno. Helemaal niks. Helemaal niks. Dat, is, uh, he helemaal niks. Dat waren ja. nog eens mooie tijden. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Tegenwoordig betaal je al uh, twee uur voor uh, één rol uh, toiletpapier, als je niet uitkijkt. Uh, ja, ja, ja. In ieder geval met uh, die mega-inflatie. Nee, achter uh, die even aan mijn moeder vragen draaiden we wind en zeilen, de single van Splitsing. Ook uh, lekker om uh, deze zomervakantie mee te beginnen. Half uh, vijf geweest, we gaan hem doen, duur van de week. Nou, ja, we hebben whisky hè? Ja, ja, ik als uh, groot hondenliefhebber, kat ook wel. Uh, ik zal het er eens even bij halen. Whisky is een uh, Australian Shepherd van ruim een jaar oud. Hij eh, dacht dat hij alles in huis moest regelen... maar de mensen in dat huis dachten er heel anders over. En eh, dat veroorzaakte problemen met gevolgen dat eh, whisky nu op zoek is naar een nieuwe plek. Het is een vriendelijke reu naar volwassen mensen. Aandacht voor zijn eigen mensen vindt hij fantastisch. En, eh, maar hij moet wel even de tijd krijgen met nieuwe mensen... Om, eh, wat, om er een beetje aan te wennen. Want hij vindt het allemaal een beetje spannend. Ik, hij zoekt dus een huis zonder kleine kinderen... omdat hij de drukte niet goed kan verwerken... Eens even kijken, hij, uh, wat heeft hij nog meer? Um, dan is, heeft hij er nog wel iets over gefokt. Uh, nou, dat is allemaal geen kinderen, geen schapen. Oh, dat is wel. <lacht> <lacht> dus neem hem niet mee uit wandelen waar schapen zijn. Want het nee, dat gaat het niet goed. Wordt het ook een zootje? <lacht> nou, in ieder geval, in Zalpartijn hebben we schapen eigenlijk in Zalpartijn, toch? Nee, nee, nee. Nee, ah, nee, nee, nee, nee, niet meer. Dat is waar, Benno. Ja. Voor een jaar geleden waren er nog schapen. Nee. Ja, dat ja, ja, ja. <lacht> is Nee, nee. Schapie, schapie, Komt nooit meer goed. Met andere honden kan whisky het goed vinden buiten zijn huis. En, um, maar in huis, dan wil hij ze eigenlijk liever niet hebben. Dan is het huis van hem helemaal van hem zelf buiten huis loopt. Die kan hij loslopen, luistert goed naar zijn baas. En als hij gewend is, is het allemaal geen probleem. In zijn vorige huis waren katten aanwezig. En dat ging goed samen. Uh, katten hoeven dus niet bang te zijn voor whisky. Hij is gewend om de ochtend alleen te zijn met een andere hond. Is dat zo? Oké, okay, nou, het is belangrijk in ieder geval dat het rustig wordt opgebouwd. Hij is zinnelijk, ook wel erg prettig, hè. Omdat je de tijd heel lastig te dweilen. Het is geen slopertje. En hij probeert uh, wel eten te pikken. Oh, daar moet je wel even een beetje opletten. Het is een slimme, legierige, actieve hond. Die dus een nieuwe baan zoekt. En, um, en wat hoort allemaal bij? zijn ras. Nou, wil je whisky, als die er nog is... Ja, het Jan. Oh, heb je het zelf gecontroleerd? Ja, ja ik, ik ja, okay. heb vanmorgen nog wel even gekeken. Ja. Oké. Okay. Ga nou naar nog <laughs> <getrunken? laughs> hey, een liedje schapenpakketje. Hé, Vos, heel lustig vos. Oh, okay. oh ja, okay. Dieren te huis, Kindermeland, daar zit Whisky aan de Keesomstraat 5 in ons eigen prachtige dorp. 088 811 3420 dat is het telefoonnummer. Of even kijken. Oh, daar, heet, daar is de eerste beller al, zegt Dat is fantastisch. Dieren te huis, Kindermeland. <laughs> Uh, nee, ik moet beter zeggen dierenthuis.kennemeland... Appelstaartje, dierenbescherming.nl. Daar kan je naartoe mailen. Dat is whisky. Dank je wel, Benno. Nou, als je juist hoor, dan loopt het allemaal wel los uh, met uh, whisky, hè? Ja. Toch? ja. Weer op het, uh, op het circuit in uh, Standfort. The boys are back in town van uh, Tin Lissy. Uh, daar moeten we dan aan denken. Uh, Tin Lissy heeft ook een hele andere plaat gemaakt. En dat bracht me we weer uh, op een idee, uh, eigenlijk door het dier van de week, Whisky. Dan denk ik van, nou, ja, dan kunnen we Whisky in the Jar uh, wel weer eens draaien. Van uh, Tin Lissy, uh, de lekkere gawauwe uh, single. En dan weten we ook meteen waar uh, whisky zit op dit moment in de jar. Ja, nou we kregen eigenlijk een berichtje van Albert-Jan. Uh, een berichtje dat hij op de weg zou zitten. Omdat er dus ook een ambulance te plaatsen. Oh god, uh, oh, god <laughs> oh god, oh god. Oh god, oh god, oh god. <laughs> Wordt gevaarlijk. Ja. Nou, uh, jij bent uh, trouwens uh, de Q2 aan het volgen Albert-Jan. Jazeker, en uh, dat gaat nu, uh, de, die is uh, al uh, bijna uh, voorbij. Maar opvallend is dat uh, uh, Russell uh, momenteel als twaalfde staat uh, genoteerd. Dus als dat zo blijft, dan, dan zien we die niet terug in Q3. Maar uh, Sainz is, uh, ja, die auto is toch lichter uh, als die van uh, Verstappen. Want uh, Sainz is weer de snelste, momenteel. Gevolgd door uh, Verstappen en op een derde plek PRS. En vierde, Leclerc. Dus, maar ja, goed, uh, Sainz die gaat toch helemaal terug. Dus de, die, uh, de, wat dat betreft schuift dat allemaal weer allemaal wat op. Maar uh, zoals het er nu uitziet zal Verstappen... dus op pol kunnen eindigen. Maar ja, ik, ja maar loop, een me megagat van een seconde verschil. Dat ja, is nog wel ik, ik loop. Ja, maar we zijn er ook nog niet, hoor. Want je hebt nu de, de, nog met nog 1 minuut 45 te gaan... en dan heb je die, die, die, die snelle rondjes. Want, uh... oh, dit is een mooi nummer. Uh, goed, uh, jongens. Uh, Houd ik te wisselen. We zijn er bijna, twee zitten bijna op. Sainz, <laughs> nog een vrolp. Het snelste Verstappen-PRS, Leclerc. Ik weet wel hoe het werkt, hoor. ja. Mooi hè, deze live versie van uh, Airflattens uh, Leda. We zijn toegekomen alweer uh, aan het gedicht, want het is bijna kwart voor uh, vijf geworden. Morgen de laatste ronde in uh, de Tour de France. En uh, vandaar uh, ook een uh, gedicht nu voor de Tour. Hier is de Tour. Het was een hele Tour. Het was een lange rit. Oh lieve schat, mon amour. Zeg, was je wel fit? Ik wilde met jou naar de top. Ik zag het als het paradijs. Als klein tussenstuk. En dan weer vlug. Heel vlug naar Parijs. Het was de Tour de France. En ik was met je mee. Van Côte d'Azur naar Provence. Naar Midi-Pyrénées. Ga toch niet zo snel voorbij. Want... Ik heb namelijk een tafel gereserveerd... voor twee in Parijs... op de champs élysées Het was een fraai parcours... de Alpe du West, de Mont Ventoux. O oh, lieve schat, mon amour. Zeg, was je toen al moe? Het was een bochtige weg... en het klimmen viel niet mee. Maar in geval... In geval van pech belden we gewoon 112. Het was de Tour de France en ik ging met je mee. Van Côte d'Azur naar Provence, naar Midi-Pyrénées. Ga toch niet zo snel voorbij. Want zoals je weet, ik heb voor morgen... een tafel gereserveerd in Parijs op de Champs-Élysées. Zo lekker nat van het zweet... Ik zoemde je en passant. Je t'aime dat je het weet. Ging niet te snel voorbij. Die wijn, die canapé. Nee, alles, alles wacht op jou. Want ik, ik heb een tafel gereserveerd in Parijs. Morgen op de champs élysées Het ziet er niet we zien. We, gaan zien. we zien. Het is het hoort een hele toer, het hoort een lange rit. oh lieve schat, monamen. Ze ben je vriend, ik wil met jou naar de top. Ik zie het paradijs als Tussen stop en dan weer vlucht naar Parijs. Oh ja, tour à tour, tour à tour, tour Het is het Tour de France, en ik ga met je mee. A Côte d'Azur naar Provence, naar de midi Pyrenee? Ga je te snel voorbij, ik heb een tabletop mee. Gereserveerd in Parijs, op de Champs-Élysées. Wacht op mij, wacht op mij, wacht op mij. Het is een fraai parcours, de Altouest moment toe. Oh lieve schat, maar amoers, daar ben je nu al moe. Het is een wachtige weg, het glimmen valt je niet mee. Maar in geval van pech, bellen wij eens mee. Oh The Champs Ja, ja, mooi hè, deze single van Ellen ten Damme. En de Tour de France, bekend geworden uiteraard door het uh, programma. Nou weet ik het zeker. De avondetappe. Ik heb er nou twee tegenover me, ja, Dus ik zit me al aan te kijken. Wat moet jij nou dat bepalen? Wij wel. Ja, je, je hebt ook gelijk. Ook, hè. de uh, Marillion en uh, die mooie single Kaylee. We zitten in uh, Q3, uh, Albert-Jan en uh, Benno. En hoe gaat het in de Q3? Is uh, Max er nog bij? Tuurlijk wel, hè? Ja, maar Russell, uh, in het vorige bericht zei ik van Russell, uh, die zit, stond op een twaalfde plek. Maar die heeft zich keurig hersteld. Die staat voorlopig in Q3 op een zevende plek. En Max op drie. En Max op drie. En, oh, nu vier. nu vier. Ja, ja, kijk, ja, ja. zo snel gaat dat. Ja. Met, met nog ruim zeven minuten te gaan. Perez de snelste. Alonso, verrassend tweede. Die is, die is lekker bezig. Drie Sainz, vier Leclerc, vijf verstappen. Maar ja, nou, nou gaat Tsunoda naar drie. Ze staan allemaal op de softs. Dus... Uh, wat dan, nou, nou is Leclerc weer. Het is wel één grote... Hoe noem je dat? Ja, tombola, tombola. In de laatste twee minuten gaat dat altijd gebeuren, hè? dat weet je. Hè? De allerlaatste ronde, daar doen ze het in. Nou ja, nu stappen we weer op twee, pres, op drie. Leclerc nog steeds het snelste. Nou ja, en vergeet niet, Science die valt er straks echt weg. Want die, die moet als, als laatste starten in verband met de complete motorwissel. Ze vierden alweer. Maar uh, we, we, ja, het blijft nog even een tombola, zoals je dat zo zegt. En uh, wij volgen dat. Maar in ieder geval, uh, u krijgt nog een uh, laatste update. Iets voor 45. Om het mooi te zeggen, Leclerc staat op uh, de eerste plek uh, ja. op dit moment. Uh, ja, die kan we ook steeds tegen, trouwens, met de Tour de France Leclerc. E. Leclerc staat dan uh, langs uh, de kant van de weg. Is dat familie van hem, weet je dat? Maar geen flauw idee. Geen flauw idee, oké, okay, daar hebben we ook wat aan. Mango Jerry is hier en In The Summertime... you. De pit uit op Paul Ricard in Frankrijk Hij is op dit moment zeer druk. Albert-Jan en Benno. Want ze gaan nu allemaal voor die laatste ronde nog even de baan op natuurlijk. Dringen, dringen, dringen. Dringe. Ja, wat zei je ook alweer. Leclerc staat dan weliswaar op Paul. Allemaal of trouwens alweer, op de softbanen en verstappen op twee. Maar hoeveel scheelt het? Achtduizendste van een seconde. <saties> als je, ja, je, knip, als je knip het met je ogen, duurt het ja. nog langer. Ja, ja, ja. God, ben jij langzaam? Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Goed, Leclerc volgens nog. Het uh, ja, zit toch in de staart, hoor. Er moet nog niks gebeuren of wat dan ook. Gele vlaggen of uh, wat dan ook. Maar in ieder geval, Leclerc dus op 0,008 uh, seconden uh, seconde sneller dan Verstappen die op 2 staat. 3 Perez, 4 Russell, 5 Hamilton. Dus de Mercedes en ook uh, ja, bovenaan terug te vinden. Zes Norris, zeven Alonso. En die toch wel verrassend een paar keren hoog in de Q3 stond. Ja, geweldig. En als achtste Tsunoda, negende Sainz en tiende Magnussen. Maar goed. Ook weer een Haas in de kijk Het schaakspel begint nu. Ze beginnen nu heel langzaam te rijden. Dus ik zou heel langzaam gaan rijden als ik voor Hamilton zou rijden. Of voor Leclerc. Want dan halen zij net die streep niet voordat het rood wordt. Maar dat mag ook niet meer. Zo gemeen, zo gemeen. Ja, nou ja... Alles, alles om te winnen. Nou, wij hebben een fijne uitzending gehad. Dank uh, heren uh, ja. Penneveugen ja. en uh, Albert-Jan Vos. Ja. Hoe heeft ons stagiair het gedaan? Ah, die stem alleen al. Hè? Ik, bedoel, ik kreeg heimwee naar die stem. En die heb <lacht> ik nou, weer, nou weer, uh, weer drie uur lang mogen aanhoren. Geweldig. Nee, Leuk dat je er bent. en uh, nou ja, we, we gaan het nog een paar keer samen doen. Ja. En dan, uh, dan laat ik je op een gegeven moment los. Maar dat alles in goed overleggen. Zeer goed overleg, ja. Oh, okay. Tot over twee weken. We hebben de nummers al uitgewisseld. Hè? <lacht> ja. oh, oh, oh, nou, nou, nou, nou, nou, nou. nou. Dus jullie okay. hebben binnenkort een uh, date, of niet? Tuurlijk, ja, werkoverleg. werkoverleg. Een werkoverleg. Nou, dank jullie wel. En uh, ja, Fred is uh, op vakantie, dus zometeen een uh, non-stop uh, entertainment voor jou. En wij zijn er volgende week weer op de zaterdag. Tot dan en een fijne zaterdagavond. Dag. Doei, doei. Some things in life are bad, they can really make you made. Other things just make you swear and curse.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 If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dubs, there'll be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look up the bright side of life. Come on. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.